Het was natuurlijk niet goed wat u gedaan hebt. Men slaat nu eenmaal een heerse portret niet over het hoofd. Het leek trouwens ook niet. Uh, ik bedoel, praten we praten er niet meer over? Een toetje carmijn door de krablak. Kom aan, we gaan nu saamtjes naar huis, heer Tijn. En daar drinken we gezellig een kopje thee. En dan gaat u mijn portret schilderen. Het geld speelt geen rol, zodat we... Wat sta je daar te zeveren, makker?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 Daar heb je die machine-drijver ook. Wat let me of ik ram die hele contraptie in elkaar. Oh, oh dat is niet zielig. Je ja. weet dat mijn hart warm voor de kunst klopt, Tom ...maar hier is iets onrechtmatigs geschiet. Dat kleine ventje had geen kwaad gedaan... ...en al belandt hij in de sloot. Kom, we moeten hem helpen. Meneer Kiekvogel, mag u een de hulpzame hand toesteken.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 Ben je erg nat? Oh, wat erg is dat nou allemaal? De, uh, de, uh, o, uh, mijn naam is Blommel. Uh, Bommel. Bommel, bedoel ik. Olie B. Bommel. Uh, uw dienaar, mevrouw. Annemarie Doddel, uw nieuwe buurvrouw. <Hispanique>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 Uw daad was niet zo gewoon. Hulpverlening aan lieden die door een ramp getroffen zijn is altijd heel edel. Uh, het herinnert mij aan een keer dat ik met levensgevaar... een arme uh, drommel uh, uit een grote waterval uh, en krokodillen had gered. Hangende aan een liaan uh, klom ik... Moeten uh, we niet weer eens gaan? De ochtend is bijna om en het is zo wat etenstijd. Wel, ga dan.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 De Zurko en uw gezelschap hebben een nieuwe heer van mij gemaakt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ach, Mallard. Ik ben geen mevrouw, hoor. Ik heet Annemarie. Maar mijn vrienden noemen mij Doddeltje. En je mag gerust nog eens komen als je trek in Zuurko hebt. Dag, Olly. Olly. Oh. Gotteltje. Ach, Het leven heeft voor een jaar toch wel prachtige momenten. Wat heerlijk is het om met zo'n hoogstaande vrouw mooie gesprekken te hebben over het leven van een bommel. Ach, wat zingen de vogels en wat geuren de bloemen. Au! Maar, maar Olly toch. Hoe kwam dat nou zo? Uh, Stap toch een uh, halk... Uh, ...viel in de mest Kom, geef hem maar een hand, dan zal ik je eruit helpen. Wij wordt... ...wordt ook niets bespaard. Bespaard. Laat mij. Uh, maar alleen, mevrouw. Ik gluw glu van mezelf. En ik, ik zal u maar besmetten. Ach, mallet, kom maar gauw mee. Dan zal ik je schoonmaken. Oh. En ik heet Doddeltje voor mijn vrienden, hoor. Mm -hmm. Hoe kan ik je ooit danken, mm. daddeltje? Ja. Wat een heerlijke avond was dit. U, eh, uh, ja. je hebt een heer uit het diepste verval gered, als je begrijpt wat ik bedoel. En woorden schieten hier tekort. Ach, Rekkie, wat beter je toch een malle? Geef me maar een kiekje van je.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 Hmm. Goedemorgen, heer Olivier. uw Uw met met uw welnemen...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 een beetje naar links. Ja. Als ik de burgemeester eenmaal genomen heb, kan ik wel meer klandensie krijgen. Nu heb ik eindelijk een kans om een praktijk op te bouwen. Wel, aan mij zal het niet liggen als dit geen goede foto wordt. Eventjes lachen, edelachtbare. Even ah, daar, daar heb ik je te pakken. Net op tijd. Help, daar is een van die gekken weer. Mag ik dat ik wegkom? Wat, wat betekent dat? No. Wat bezielt je, Bommel? Maar hem tegen. Ik wil een kietje laten maken. Het is belangrijk. Wat betekent dat, Bommel? Je overschrijdt de maximum snelheid en je bedrijft een eerzaam handwerksman. Nee, Maar je bent op heterdaad betrapt. Nee, ik bedreig niet. Ik wil een foto hebben en er is haast bij. Laat me los. Een foto, jawel. Maak dat een ander wijs. Wat moet jij met jouw uiterlijk op een kietje doen? zeg. Schrijf hem op, Bas. Het is duidelijk dat hij kwaad in de zin had. Ziezo. Dit wordt een zware drukker. Drukker. Gereden?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 Dan is het tenslotte maar eens jong. Oh, dan oh, oh, nou lig ik alweer in de sloot. Welke lig kwam alweer zo vaart sloot. Welke idioot kwam met zo'n op mij af? Oh. Het eerste ritje van mijn sedan du luxe. De wereld gaat aan traagheid en onder. Hoe haat ik die slomme gang van zaken. Laat me je papieren oh. maar eens zien. Bobbel. Oh, oh. de wegpiraat. Geen praatjes. Ik ga je opschrijven, bommel. Huh? Je bent een gevaar voor de weg.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 De maaltijd. Een weinig verkoold, vrees ik. Maar ik kan mijn gedachten er niet bij houden, heer Olivier. Uw gedrag is hoogst ongepast voor iemand van onze stand. En dat heeft mij voortdurend bezig gehouden, als u mij toestaat. O, ongepast? Jouw eigen gedrag is ongepast. Ik, ik kan dit niet langer dulden. Ik... Joost kan het niet helpen. Het komt omdat hij beroemd geworden is. Dit mocht wel eens gezegd worden. Ik, ik begrijp het niet. Wat is er in die Joost gevaar? Het komt van de beroemdheid.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 Help me! Doe toch iets! Stop poes! Ah, dag meneer, ik heb hier enkele mooie opnamen, een goede Oh al zeg ik het zelf.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 Wat doet hij toch? Ja. dat was toch een hele goede, onbelichte plaat. Oh, leugenaar, schurk! Ik heb jou door, jou in je streken. Je hebt juffrouw Doddle gekiekt en nu ga je haar afdrukken in Honkersmagazijn magazijn om haar beroemd te maken. Zie de bederver! Maar ik sta pal als hier zijnde. Een bommel verdedigt de zwakke en onschuldige. Laat ik je niet meer zien! Mijn pech houdt nooit op. En ik zal altijd een arme tommel blijven. Heb je soms moeilijkheden, Leine? Ja, is er soms dat we ons te verdienen? We, we hebben een soort hulpverlening, hulpverlening. nietwaar, Hieb? Ja, ja, ja, waars. een superhulpverlening. Ik wil een kiekje maken van heer Bommel. Maar het lukt steeds niet. En nou... Is het anders, niet? Ja, ja, anders. Je wilt dus alleen maar een kiekje maken van die dikke Bommel? ja.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 Wanneer er moeilijkheden zijn, kunt u altijd een beroep op mij doen. Oh. Ik sta altijd pal om u te beschermen. En er is mij niets te veel. Onthoud dat maar, hoor. Ach, Wat voor gevaar zou er nu kunnen zijn? Maar je bent een snoepsnuitje, hoor. Ga maar lekker slapen. Dan ja. zijn die stoute wespensteken morgen weer op. Dag. Oh, Dadeltje. Dordeltje. Ja. Wat doen we nu, baas? Gaan we die bollen ontvoeren? Nee, dat daar niet. Dan zou hij niet ongedwongen poseren? Nee, ik weet iets beters. Pak een zak en kom mee. Maar blijf in de schaduw. Ja, ja, schaduw. Ben je daar alweer op? Wat medelijden, juffie.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 Dan voor de deur, en roept je toe: 'Guten Morgen'. en vergeet je zorgen.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 Of of, ja, je voelt wel dat we hier niet kunnen blijven. He, we moeten de stad uit. Want als we juffrouw Doddel vrij laten, hebben wij zo de politie achter ons aan. He, je zult meer moeten betalen, hè, baas? Zeker. Ja. Je moet onze verhuiskosten betalen, ja. vind je? En bovendien wil ik smartengeld hebben, Smartengeld! Ja, ja. Straks moeten we juffrouw Doddel weer missen. En daar moet iets tegenover staan. Ja. Nou, kijken of ze Doddeltje vrij laten. Natuurlijk trek ik weer aan het kortste eind. Ik heb nu eenmaal altijd pech. Nu ben ik zelfs in een geval van ontvoering gemengd. Maar die foto van Bommel heb ik. Dat is tenminste iets. Ja, ik moet ook achter hem aan voor die foto. Maar eerst Doddeltje. Hm, het spijt me. Die ontvoering bedoel ik. Dat was niet zo kwaad gemeend hoor. Nee. Uh, wij moeten ook leven.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 Moet dichterbij zien te komen. Wat? Jij...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 Als iemand werkelijk is, moet je zijn vibratie op het doek laten trillen. Kijk, zo. En zo. Zie je wel? Zie je hoe lekker hier het denkleentje van Kruidenier Grootgrut in zijn vleespartij slaat? Ja. En hier is een portretje van die marquise. Zie je hoe dat kale geraamte door zijn oogwerk trilt? Ja, ja, dit ja. is echt de vibratie. Zeg je dat Wat dit een marquise is?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 dat het is, maar ik heb een vreemd, mooi gevoel van binnen. Zo mag ineens. Ik voel dat ik eigenlijk te goed voor deze wereld ben. Eigenlijk is alles met te min, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Excuseer, hier is het nieuwste nummer van Hocus magazine hier Olivia. Ja.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 Ik ben beroemd. Ik ben te goed voor deze wereld. Je kunt gaan, Joost. Oh, het is een mooi gevoel om zo beroemd te zijn. Eenzaam, maar vergeef. Dat had mijn goede vader moeten meemaken. Oliejongen, jongen, eigenlijk is iedereen te min voor ons bommels. zei hij altijd. En daar houd ik mij aan. Oh, daar loopt je vroegdoppel.